Jij bent de kerst, ik de bonbon, jij bent de rust, ik de kalkoen. Ik ben het zakje, jij de thee, de ik ben de, de kans, ster. jij de soufflé. Ik ben de geizer, jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. De staan de sterk, staan De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. De, over, veel de wereld. Dan kopen we een villa en een ja. Nou, een villa en een ja. wil vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Dat is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in de romantisch duet? Nou, Ik vind dat toch wel belangrijk. Sorry om dit niet van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel nou Wij zijn het piekletigheid nou en de tang. De tang. waren romantiek, de bestaan toch helemaal niet. Voor die en een fries. Dat kost me helemaal handig jij bent de schrikdraad waarop ik fies. Ik ben de, ik ik hoog, ik ben de kip. Jij bent de staan Ik ben de Paus. Jij bent de Gewoon de Wij zijn een doedelzak in Tirol. Jij dat soort dingen Jij bent Bertin Stemberg. Ik ben een viool Ik ben de steen. de steen. Jij bent de nier. Jij bent Amstel. Ik ben bier. Jij bent Pieter Ik het klavier. Er leek me ook That I can Simple and You This is the life, life, best, best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 We het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Come wow. Bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba bubba I bubba bubba just to bubba you bubba I'm bluffing with my bubba I'm bubba bubba bubba I love burning, just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out, I promise it promises, check this hand cause I'm mom, <laughs> carry my, carry my van zandvoort.